Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Obama moeilijkt met zijn opmerkingen over een Palestijnse staat. Twee dagen voor de Israëlische verkiezingen zei Netanyahu... dat hij niet ziet in de zogenoemde twee-staten-oplossing. Door zulke opmerkingen geloven veel mensen niet... dat onderhandelingen nog zinvol zijn, zei Obama telefonisch tegen Netanyahu. Die had zijn woorden na de verkiezingen wel alweer ingetrokken... door te zeggen dat een Palestijnse staat toch wel een optie is. De politie heeft in Haaksbergen een optreden van een neonatieband voorkomen. Volgens de burgemeester gaat het om de verboden Duitse band categorie C. Er gingen al geruchten rond over een optreden in Haaksbergen, maar zaaleigenaren wisten van niets. Gistermiddag werd de band toch in het dorp gezien. De politie stuurde de extreemrechtse muzikanten toen weg en daaraan gaven ze gehoor. Categorie C huurt altijd zaaltjes onder het mom van een verjaardagsfeestje, pas later blijkt dan dat het om een neonatieconcert gaat. In Tunesië zijn al meer dan twintig mensen gearresteerd na de aanslag op het Bardo Museum afgelopen woensdag. Tien arrestanten waren volgens de autoriteiten direct betrokken bij de terreuraanslag. Die kostte aan 23 mensen, voornamelijk toeristen, het leven. De twee schutters, die zelf werden doodgeschoten door commando's, zijn volgens de Tunesische regering opgeleid in Libië. De man die vrijdag op de luchthaven van New Orleans beveiligers aanviel... is in het ziekenhuis overleden. Amerikaanse media zeiden dat eerder al, maar dat bleek toen voorbarig. Hij overleed de afgelopen dag. De 63-jarige aanvaller zwaaide op de luchthaven van New Orleans... met een kapmes en verwonden een bewaker. En twee collega's kregen insectenverdelger in hun gezicht. Daarop werd de man neergeschoten. Later bleek dat hij een tas met zes molotov-cocktails bij zich had.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 En terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club Mijn oren die piepen, gooi god tot Ik ben brak als de president Ik heb gedenkt, geef mij uw buurproven de mij maar van jij net een King van de club, King Stefferdon Ik nam het als een man kon het tendelen. Tot de volgende ochtend, alleen de kant zware mijn zon en we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Thunderdome down Gonna miss a look. Altijd iets Is er liewie, deze liewie, deze liewie, deze liewie. Doe mij bij, deze liewie, deze liewie. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je me weer met mijn groep. Max Chanten in de Jamie Wood. Super slecht gaan in de b to Molly, kom terwijl het niet hoeft. Help je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn been. Waaras zet een molly in mijn zoe. Dan de dom in mijn hoofd. I'm a misfit kid, kid, kid, kid. What's machine name? match? I'm a misfit kid, a kid.